Een deel van de Betuwe is getroffen door een grote stroomstoring. Zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tiel en Zalbommel zitten zonder stroom. Storing is waarschijnlijk veroorzaakt door brand in een verdeelstation. Het treinverkeer ondervindt problemen van de stroomstoring. Op het traject tussen Geldermalsen en Utrecht werken seinen en wissels niet. En daardoor kunnen er geen treinen rijden. Op het traject zijn ook een paar treinige gestrand. En verder werken de matrixborden boven de A2 tussen Deil en Everdingen niet. Het is nog niet duidelijk hoe lang de stroomstoring in de Betuwe gaat duren. Saaptopman Muller heeft een overnamebod van twee Chinese investeerders afgeslagen. Volgens Muller was het bod van Youngman en Pang Da niet reëel. Het zou mogelijk het einde van Saap hebben betekend, zegt de topman. Hij wil niet zeggen hoe hoog het bod was. Muller vindt dat de Chinezen zich aan eerdere afspraken moeten houden. In ruil voor miljoenen euro's zouden ze een belang van bijna 54% in het noodlijdende Saap krijgen.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 In Libië is op veel plaatsen tot diep in de nacht feest gevierd na de dood van kolonel Gaddafi. De verdreven dictator is gedood toen er na zijn arrestatie een vuurgevecht uitbrak tussen zijn aanhangers en strijders van de Nationale Overgangsraad. En daarbij kreeg Gaddafi een kogel in zijn hoofd. Zo heeft de Libische interim premier Jibril bekendgemaakt. Jibril benadrukte dat Gaddafi niet met voorbedachte raden is vermoord.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 In China worden vaker incidenten gemeld waarbij slachtoffers van ongevallen aan hun lot worden overgelaten. Er zijn gevallen geweest waarbij slachtoffers hun helpers aansprakelijk stelden voor hun verwondingen. De bestuurders die het kind hebben overreden zijn gearresteerd. Dan het weer nog zonnig, het blijft zo goed als droog en het wordt een graad of elf. ANWB ah, Verkeersinformatie. Een lange file op de A2 richting Maastricht. Tussen Maastricht-Haken Airport en Maastricht staat 7 kilometer. En aan de andere kant van het land op de A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Tussen Oosterwolde en Beesterswaag 5. Dat komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. En door die file op de A2 bij Maastricht, die ik zojuist noemde... loopt het ook vast op de A79 vanuit Heerlen naar Maastricht. Voor knopend Kruisdonk staat 3 kilometer. En u hoort het zojuist al in het nieuws. Grote stroomstoring. Daarom rijden er van en naar Geldermalsen geen treinen.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 Het NOS Radio 1-journaal met Marcel Oosten. Goedemorgen, er is een nieuwe video opgedoken van de laatste minuten van Gaddafi. Het is het geluid van die video, we zitten die beelden te bekijken. Veel Gaddafi erop, het zijn de momenten dat hij net uit die rioolbuis is gehaald... door de vrijheidsstrijders. We laten u straks horen wat er te zien is en beschrijven het ook. We gaan eerst naar Tiel, dat vanmorgen zonder elektriciteit zit. Zo'n 100.000 huishoudens in Tiel en omgeving, ook Zalt Bommel valt daaronder, uh, zijn getroffen in het centrum van Tiel. Jeroen de Jager, onze verslaggever. Jeroen, hoe is het met de stroom? Ja, nou, ja, hier in het centrum van Tiel is het goede nieuws dat het volgens mij weer moet werken. De mensen hier bij een speelgoedwinkel, die konden hun winkel niet in, want het rolluik was dicht. Dat is nog steeds dicht, dus we hebben even gewacht totdat de uitzending begon. Dan gaan we kijken of het open gaat. En inderdaad, hier werkt het uh, weer. En Dus kunnen ze naar binnen, het alarm eraf halen. Want u stond hier voor de winkel hoe laat? Om uh, tien voor negen. En uh, geen stroom, niks. Ik denk, nou, dat wordt een dagje vrij. Maar uh, gelukkig uh, kunnen we weer aan de slag. Ja, want ineens, terwijl wij hier stonden, gingen de etalageverlichting hier weer aan van de omliggende winkels. Uh, de straatlantaarns gingen weer aan. Maar ik heb wel gehoord dat... Uh, uh, dat iets verderop in de wethouder Schouderstraat. Daar is een verdeelstation dat staat nog steeds een beetje in brand. Uh, maar blijkbaar is het zo gelukt om een ander uh, hoogspanningsstation weer aan de praat te krijgen. En uh, werkt in ieder geval hier een centrum in Tiel de Stroom weer. Jeroen de Jager. Heb jij nog van veel problemen gehoord trouwens Jeroen? Misschien bij de Slager of de Tropische Vissenhandel? Nou ja, het, heeft, uh, het is om kwart over zeven begonnen. Het is nu negen uur, dus één uur, drie kwartier. Dat, dat, nog dat mag nog wel even leiden. Uh, hier op de hoek is een vishandelaar. Die maakte zich natuurlijk wel zorgen voor zijn vis uh, als dat langer zou duren. Het is hier ook kermis in Tiel, dus die uh, moest ook allemaal haringjes uitleveren. Uh, maar hij, uh, de glimlach die staat inmiddels weer op zijn gezicht. Dus ik denk dat het allemaal los gaat lopen. Maar het gebied was groot, dus... Uh, hier in het centrum uh, werkt het. Ik weet niet hoe het in de rest van het gebied is. Nou, horen we later van je op Radio 1. Jeroen de Jager trekt daar de omgeving van Tiel in om te kijken hoe staat met de stroomvoorziening. In het centrum lijkt het opgelost. De Tweede Kamerdelegatie heeft afgelopen dagen bezoek gebracht aan Afghanistan. De parlementariërs gingen onder meer polshoogte nemen... bij de Nederlandse politiemissie in Kunduz. Daar zijn honderden militairen en vooral ook trainers... bezig met de opleiding van lokale agenten. Een van die parlementariërs net terug uit Kunduz is Mariko Peters van GroenLinks. Mevrouw Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw indruk die u heeft gekregen van de trainingsmissie? Nou, het was een hele indrukwekkende reis. Uh, we waren te gast bij Defensie... En we hebben de eerste lichting um, van politietrainers en militaire trainers en militaire begeleiders aan de gang gezien. En ik moet echt zeggen, uh, ik ben heel erg onder de indruk hoe zij die missie daar hebben vormgegeven. Het zit uh, prachtig in elkaar. Iedereen is enthousiast mee aan de slag. De Afghanen zijn er enthousiast over de recruten, de commandanten, internationale partners. Dus dat kon je heel duidelijk zien. Dat spatte er vanaf. En dat was, dat vind ik als GroenLinks ook wel leuk om eens te zeggen. Echt iets van trots op te zijn. Even voor de zekerheid, mevrouw Peters, want u was de gast van Defensie. U mag wel alles zeggen wat u wilt? Um, ja, het was okay. een... Uh, uh, ja. Oh ja, alles wat ik wilde zal ik zeggen. Ja, goed, maar we ja. hebben natuurlijk ook wel vertrouwelijke gesprekken gevoerd... Uh, met sommige uh, uh, NAVO-topbazen. Uh, en dan hebben we afgesproken dat je daar niks over zegt. Nee. Dus daar wil ik dan niks over zeggen. Nee, precies. Maar zo gaat dat hè, als je embedded bent, dan moet je je aan bepaalde regels houden. Maar goed, ja, nee, uh, zo nee, is nee. het bij u dus niet. U zegt, ik was uh, ervan onder de indruk prettig verrast. Dat komt natuurlijk ook na. De vele berichten die er waren, dat het niet zo zou lopen bij de missie... dat zich, mensen zich daar vooral aan de vervelen waren. Nou, die indruk uh, kreeg ik niet. Ik heb daar uh, um, veel militairen ontzettend enthousiast uh, aan de slag gezien. En we hebben echt het moeilijkste werk verricht wat er maar is. Want zij moesten uh, van zero, moesten ze die missie vorm gaan geven in een land waar we de mensen nog niet kenden, waar de voorzieningen nog niet waren. En waar ze moesten gaan werken met de politie, waar nog nooit iemand voor hen zo intensief met die Afghaanse politie had samengewerkt. Dus daar hebben ze echt iets nieuws neergezet. Uh, wat nu de hele NAVO ook wil volgen voor het gedeelte van de basistraining. Mm. En uh, hoe zit het dan met die marishousees die zijn teruggehaald? Omdat er niks voor hen te doen was? Ja, er is veel uh, nieuws over geweest. Daar hebben wij natuurlijk ook veel vragen over gesteld. En wat blijkt, is uh, die eerste lichting die was samengesteld met een aantal trainers, 90, op um, uh, uh, een theoretische basis, dat dachten ze... zonder dat ze er nog aan de slag waren uh, so uh, gegaan... zoveel hebben we nodig voor de eerste lichting... die de missie vorm gaat geven. En dan bleek in de praktijk dat ze daar zeven minder voor nodig hadden. Ook omdat ze zich bij de... Uh, uh, de eerste ontwerpen van de missie erg hadden gefocust op één soort invulling van de missie. En dat blijkt nu voor 95% op de Afghaanse realiteit te passen. Dat is het trainen van die, uh, ja. de, de, de basisagenten van de civiele politie. Maar ondertussen is de Afghaanse realiteit, uh, sinds wij dat ontwerp maakten um, en Defensie dat uh, in planning bracht, um, doorgedraaid. En blijkt er blijken allerlei nieuwe soorten categorieën en rangen en standen politie uh, binnen de radar en um, dus je kan je afvragen, als je nou een volgende lichting plant... Hè, moet je dan misschien uh, ook dat soort categorieën gaan meenemen. Dat is nou typisch iets wat we dan in het debat... wat we daar deze week over gaan hebben met uh, de regering... Uh, over moeten gaan hebben. Hmm. En hoe is het met de Afghaanse realiteit als het gaat om vechten tegen de Taliban? Want daar heeft u ongetwijfeld over gesproken, daar. Uh, die politieagenten, dat ze toch zullen worden ingezet in de strijd. Wat heeft u daarover gehoord? Nou, um... Uh, deze politie die Nederland traint. En uh, die worden uh, getraind voor civiele politietaken. Ja. Het leger en, en dan heb je een soort van paramilitaire politie. Die focussen zich op het vechten tegen de Taliban. Um, maar ook de civiele politie doet de civiele politietaken in barre omstandigheden. Dus ik vind het niet zo interessant. Het vechten, niet vechten. Het gaat erom... Nou ja, daar heeft de civiele natuurlijk politie natuurlijk wel op uitgedrongen. Ja, ja. ja, maar wat de gedachte is. De gedachte is, uh, civiele politietaken die zijn altijd verwaarloosd. En kun je nou een manier vinden waarop je die civiele politietaken kan versterken? Nou, en daar uh, lijkt de missie tot nu toe um, heel erg goed, bijzonder goed in geslaagd om daar iets voor op poten te zetten. En je ziet dat de hele NAVO en de Afghaanse regering dat ook echt wil: nee. dat er veel meer aandacht komt voor civiele politie. Want dat zijn de ogen en oren en eerste contactpunten van de Afghaanse autoriteiten met de bevolking. Die lopen door de straten, die bemannen de checkpoints en die heb je daar overal. Dus daar moet een vertrouwensband ontstaan en dat soort civiele politietaken eh, van autoriteit eh, en bevolking eh, was zoveel verwaarloosd dat ik ook denk dat dat een invloed had op de veiligheidssituatie. Nee. En dat zeggen ook de NAVO en de Afghaanse autoriteiten. U staat nog steeds ten volle achter de beslissing om de missie te steunen. Ja, zeker. Maar je moet ook realistisch zijn. Um, die missie die moet passen in een dynamische Afghaanse realiteit. En um, uh, Nederland um, um, realiseert zich dat ook. De defensiemensen die we daarover spraken, de ambassade die we daarover spraken. En dat vind ik ook een goede houding. Dus daar gaan we dan uh, komende weken het debat over voeren. Mariko Peters van GroenLinks, hartelijk dank. Graag gedaan. Voor uw verhaal en een goede morgen. Nu Gaddafi dood is en het lot van zijn zoons onzeker... is de vraag hoe het verder moet met Libië. Opstandelingen willen een parlementaire democratie. En daar ga ik over praten met Peyman Jafari. Hij is politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam... en houdt zich bezig met democratisering in het Midden-Oosten. Meneer Javari, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zou je dat nou moeten doen, democratie opbouwen in zo'n land als Libië? Ja, dat uh, gaat een flinke uitdaging worden. Uh, ja. Zeker nu uh, Gaddafi... Uh... Uh, ...eindelijk is verdwenen, want tot nu toe uh, diende hij als gezamenlijke vijand natuurlijk. Um, en dat richtte alle neuzen dezelfde kant op. En ik denk dat na zijn dood uh, we toch een aantal scheidslijnen naar boven gaan zien komen bij die overgangsregering. Uh, omdat ja regionaal, etnisch, uh, uh, religieus toch wat uh, uh, verschillen zijn uh, tussen de mensen die die raad... Uh, uh, uitmaken. Ja. Denkt u dat dat hun eerste prioriteit is? Het zou natuurlijk uh, misschien wel moeten, en uh, misschien vertellen ze het ook wel, dat er democratie opgebouwd moet worden. Of zullen ze eerst streven naar rust en eenheid? Jazeker, ik denk dat dat eerste nu uh, centraal staat, want u moet bedenken dat er ontzettend veel wapens nu in omloop zijn. Uh, er zijn heel veel verschillende milities uh, die uh, afgelopen maanden ja, gevochten hebben uh, om uh, van uh, Gaddafi af te komen. Wat u bijvoorbeeld ziet is dat uh, de strijders uh, uit uh, Misrata uh, Tripoli hebben veroverd. Uh, zij vinden dat zij het hardst hebben gevochten, terwijl de Overgangsraad uh, uh, uh, in uh, Benghazi uh, gezeteld is. Dus zij maken zich zorgen van gaan wij genoeg te zeggen krijgen in wat er in de toekomst gaat komen. Dus die uitdaging van hoe gaan die gewapende milities uh, ja, geïntegreerd worden in een toekomstige nationale leger mm -hmm. en het brengen van veiligheid. Uh, dat, dat gaan op dit moment uh, ja, prioriteiten worden. En dus ook werken aan, die, aan het ja, leggen van basis van vertrouwen van ja. gezamenlijke samenwerking. ja En je moet natuurlijk ook een bevolking warm maken hè, voor zoiets als verkiezingen, democratische ja. verkiezingen. Ja, zeker. En wat je daar ziet is dat ja, het voordeel wat... Um, Libië heeft als je het bijvoorbeeld vergelijkt met, met uh, Egypte of Tunesië, is dat eigenlijk het oude regime uh, min of meer is totaal verdwenen. De oude instituties met Gaddafi, met zijn uh, lokale heersers, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Egypte. Daarentegen is er het, het nadeel dat in Libië toch minder een uh, ja, uh, civiele uh, maatschappij is geweest van uh, civiele instituties. Hm. Um, in tegenstelling bijvoorbeeld tot Egypte. Dus dat gaat moeilijk worden van hoe uh, uh, uh, op dat niveau... Uh, de burgers ook te uh, organiseren... zodat ze uh, ja, voelen dat zij kunnen participeren. Hartelijk dank, Peyman Jafari, voor uw uitleg... politicoloog aan de Universiteit van Amsterdam... over het democratiseringsproces in Libië... dat nu op gang moet gaan komen. Het straks ook meer over dat Chinese meisje... dat tot twee keer toe werd overreden en aan haar lot werd overgelaten. Ze is nu overleden. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB... met een aflopende ochtendspits Dennis mooi. Ja, dat klopt, Marcel. Er staan alleen nog maar files bij Maastricht. De A2 richting Maastricht tussen Maastricht-Aken Airport en Maastricht 6. En daardoor loopt het vast op de A79 richting Maastricht. Voor het knooppunt kruisong staat 3 kilometer. In het Westland is er wel een ongeluk gebeurd op de N213. Daarom is de weg in beide richtingen dicht bij Naaldwijk... En dat het blijft de hele ochtend zo. En ja, de stroomstoring, en dat treft ook het treinverkeer. Van en naar Geldermalsen rijden geen treinen. Dit is het NOS Radio 1 journal. met Marcel Oosten. Goed, we zeiden het al eerder. Er zijn nieuwe beelden van Gaddafi's arrestatie naar buiten gekomen. Een nieuwe video, die kunnen wij hier starten. Dan kunt u het horen. Ja. En Hans-Jaap Melissen, verslaggever die vaak in Libië was... is uh, weer aangeschoven en kijkt mee. Uh, Hans-Jaap, jij hebt hem ook al even bekeken. Wat, wat zien we? Nou, dat is op het terrein waar... Uh, dicht bij die buizen waar hij ingevonden is. Die is Een soort uh, afwateringskanaal uh, Dat droog staat eigenlijk, hè? Um, En dan zie je een man op zijn knieën zitten. Die wordt meegesleurd door een groep mannen... in verschillende camouflagekledij. Ja. En... en ja, nu, dit wat je nu ziet, je wordt ook geschoten. Ja. Iemand schiet, hij houdt zijn uh, geweer op Gaddafi gericht en schiet dan. Dus hij wordt dan volgens mij gewoon zelf door mensen van de ja. rebellen beschoten van ik, heel erg dichtbij. Gewoon. Ik zie opeens ook veel meer bloed aan zijn ja, hoofd. Ja, veel meer bloed bij zijn hoofd, ook bij zijn, bij zijn, zijn borst, zijn schouder. Uh, maar hij leeft hier nog wel, hij zit hij leeft hier, hier nog, nog steeds. Hij kijkt nog wel wat beduust om zich heen. Uh, ja, hij weet natuurlijk ook wel dat zijn einde dan nadert. Um, de mensen die hij altijd ratten heeft genoemd... hebben hem als een soort rat gevonden. Hè. Zo hebben ze de rebellen dat zelf beschreven. Alleen ja, wat hier gebeurt is natuurlijk... Um, niet zoals de overgangsraad zichzelf zou, graag zou zien. Als een democratisch regime, een rechtsstaat in wording. Uh, maar ja, dit is natuurlijk wel weer... Uh, ja, je ziet nu... Het, zijn, het is, beweegt een paar heel minuten. veel, hè? Uh, het beweegt heel veel. Mensen filmen met hun mobiele telefoon. En... Ja, er is ook niemand die. Af en toe komt zijn gezicht weer dicht in beeld en zie je dat hij veel erger bloed is. dan, lijkt, ja, dan bloedt ja. hij uit zijn hoofd ook. Nu, nu staat hij weer ook. Hij staat, op. ja, maar hij wordt ook omhoog getrokken. Ja door ja, Een goed, groepje van 10, van 15 van die strijders komen er ook steeds meer naartoe. Ja. Dit zou die aangeven, aangeven natuurlijk dat hij niet in een uh, vuurgevecht om het leven zou zijn gekomen... met uh, zijn eigen strijders die hem weer geprobeerd hebben te bevrijden. Nee, Wat toch een ik, beetje de lezing is van de overgangsraad. Ja, ik denk dat die lezing uh, wel een beetje naar het land van de fabelen kan worden verwezen. Als je deze beelden ziet... Uh, je hoorde ook al in een eerdere video, want het zijn verschillende video's hè, nu... Mensen zeggen: van, ja, "Niet schieten, laat hem in leven." Dus daar is dus al discussie onder die uh, strijders van wat ja. ze nou met hem moeten doen. En ik denk toch dat de meerderheid dacht van: we moeten hem gewoon doodschieten. Ja. Maar toch is hij hier nog in leven, ondanks al dat bloed. Hij kijkt ja, nog steeds ja, verbaasd hij, om zich. Hij heeft duidelijk in het hoofd geraakt. kun je nu goed zien vind en, ik. En er wordt nu naar die, uh, naar die en Dat is dus niet gebeurd, uh, in, zoals het in dat in die wat Jibril gezegd heeft. Ja. Ja, hier zakt hij ook steeds door zijn knieën. Ja, ja, die, die man is een bewustzijn aan het verliezen Met eigenlijk. Het die is helemaal. Uh, die, die, die verliest te veel bloed, ook natuurlijk op dit moment. En, en is, is stervende. Het er allemaal mensen omheen. Dus, dus juichen. Er komen steeds meer opstandelingen. Allah Akbar, God is de grootste. Groter, moet je eigenlijk letterlijk vertalen in het Arabisch. Ja, en misschien komen er nog wel meer van dit soort video's naar buiten. Want uh, misschien hoop ik ook een keer van iemand die iets beter zijn uh, camera vasthoudt. En nu zie je iets rustiger beeld. Dan ze, nemen ze mee naar die auto. Volgens mij. En dan, dat, dan kom je eigenlijk in de scène terecht die we al veel eerder hebben gezien uh, gefilmd. Dat hij dan tegen die motorkap of op die motorkap getrokken wordt en weer af wordt gehaald. Volgens mij is dat denk ik het logische vervolg op wat we nu zien. Ja, hij is ook nu bijna afgelopen het filmpje. Ja. Hij is nu bij die uh, pick-up truck. Uh, ik, ik zou denken, deze beelden zijn eigenlijk geen goed nieuws voor de overgangsraad. Nee, maar ja. kijk. Uh... De, de, de, er zal ook alweer enig begrip voor zijn van dat dit zo gegaan is. Uh, uh, nee, ze willen het liever niet zo zien. Maar ik denk dat ze er ook alweer mee wegkomen. Hans-Jap Mellissen, dankjewel voor je commentaar. Ook uh, vanochtend weer. En die beelden kunt u zien op onze website. Tien voor half tien u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Eerder deze week u hoorde dat ook bij ons pleegde PKK-strijders een serie aanslagen op Turkse militaire basis. Daarbij kwamen 24 Turkse militairen om het leven. Gisteren gingen de Turken massaal de straat op om hun liefde voor Turkije te betuigen. Die protestdemonstratie, als je het zo mag noemen, daar was onze correspondent Bram van Meulen bij.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 Ook turkije demonstratie correspondent Bram van Meulen was daarbij en maakt het verslag. Gaan we nog weer even naar Tiel, want in de BTU was vanochtend een grote stroomstoring. En een deel van de getroffen 100.000 huishoudens heeft inmiddels weer stroom. Ook in het centrum van Tiel, want daar is onze verslaggever Jeroen de Jager. En u hoorde net dat hij live een beveiligingsrolluik omhoog liet gaan. Jelle Wils van Netbeheerder Tennet, goedemorgen. Goedemorgen. En Hoe, hoeverre is het opgelost? Nou ja, iets voor negen zijn we weer begonnen met het herstel van, van de stroomvoorziening in de regio. Dus iedereen heeft weer stroom? Ja, dat betekent dus dat de hoogst van de stations weer in gebruik zijn genomen. Die waren om kwart over, vef, kwart over zeven waren er twee stations uitgevallen. In Tiel en Zalbommel. Van daaruit gaat de stroom verder de regio in. Nou, die stations zijn weer, uh, zijn weer volop in gebruik. Dus ik ga ervan uit dat, uh, ja, dat iedereen uh, ook weer snel weer van stroom wordt, wordt voorzien. En het overgrote deel heeft ook alweer stroom. Ja, en NS meldt ook dat de treindiensten weer uh, worden opgestart. Dus dat lijkt dan ook voorbij. De oorzaak was inderdaad brand? Er, is, er heeft vanmorgen een brand gewoed in een uh, station in, uh, in Tiel. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, dat, dat weten we op dit moment niet. We hebben primair gekeken naar het herstel van, van de stroomvoorziening. En gelukkig zijn stations zo gebouwd dat je snel kunt omschakelen op andere installaties. Hè, om, om die noodzakelijke energielevering weer te kunnen herstellen. Ja, En het heeft niet zo heel lang geduurd. Zal het met de schade wel meevallen? Ja, dat is, uh, ik zeg altijd, iedere minuut uh, stroomstoring is er één te veel, juist omdat we allemaal zo afhankelijk zijn van, uh, van elektriciteit. Maar gelukkig hebben we ja, de stroomstoring ja, snel kunnen identificeren en kunnen herstellen. Ja, en wie toch schade heeft, kan zich melden? Nou ja, dat is, uh, dat is iets voor, uh, voor later uh, zorg. Hè. Eerst herstel en kijken wat de oorzaak is geweest. En uh, nou, we zijn in ieder geval weer blij dat iedereen weer uh, van stroom wordt voorzien. Elektriciteit is weer terug. Jelle Wils van Tennet, dank u wel. Graag gedaan. Vijf van half tien. Uh, nog even naar uh, China. Over China in ieder geval. Want de Chinese meisje uh, Wang Ye, dat vorige week twee keer door een busje werd overreden... is overleden in het ziekenhuis. De beelden van dat ongeluk, en vooral van de passanten... die zich in het geheel niet om haar bekommerden... leiden niet alleen in China, maar ook in andere landen tot veel afschuw. Buitenland-redacteur Floris Harm, um, uh, voormalig correspondent in China. Um, is er in China al gereageerd op de dood van Wang Ye? Ja, dit onderwerp van uh, de dood van Wang Ye is uh, op de, zeg maar, de Chinese variant van Twitter... China Weibo het leidende verhaal. Uh, dat is al dagen zo overigens. Er wordt veel gerouwd. Er is iemand die zegt uh, bijvoorbeeld... Vaarwel, in de hemel zijn tenminste geen auto's. Uh, nou, wat ik zeg, het is al dagenlang is, is, het, uh, is het, het grote onderwerp op dit soort uh, Chinese websites... Mensen die echt woedend zijn op die 18 mensen die je in dat filmpje dat, dat vreselijke filmpje uh, voorbij ziet lopen en niet op of omkijken terwijl die peuter daar uh, wordt overreden. Um, er is een vrouw uiteindelijk geweest, dat was een, een, een, ja, een eenvoudige vuilnisophaler, die, haar, die had, dat meisje uiteindelijk helpt uh, in dat filmpje. Nou die heeft nu bijna de status van, uh, van nationale heldin. Maar er zijn ook weer mensen die al die vermoorde onschuld ontzettend hypocriet vinden. Om dit te zeggen dat eigenlijk al die mensen die nu zo klagen over het gedrag van die, van die, uh, die 18 passanten... die zouden waarschijnlijk zelf ook zijn doorgelopen. Ja. Er is er zelfs eentje die afsluit. Vaarwel uh, Wang Yue, zorg maar dat je in een volgend leven niet in China wordt geboren. Dus ja, het is een uh, trending topic zoals het heet. Ja, want Kun je het nog eens uitleggen? Het is niet voor niks dat mensen niet reageren. Hè? We hebben daar eerder in de uitzendingen al wel aandacht aan besteed, ook al maanden geleden. Uh, dat heeft een reden dat mensen zich niet bekommeren om slachtoffers. Yeah sowieso trouwens in China al wel langer geklaagd over de verharding in de maatschappij sinds de economische liberalisering. Maar er wordt op, op die, die sites op het internet wordt er ook heel duidelijk gewezen op alle risico's die er kleven aan het helpen van anderen. Want voor je het weet keert zo'n goede daad zich tegen je. Er zijn een aantal geruchtmakende rechtszaken geweest waar, waarbij de slachtoffers uh, uh, door, door degene die was aangereden vervolgens voor om schadevergoeding werd gevraagd. Nou, dat maakt mensen ontzettend huiverig om te, uh, om te helpen. Dus er zit inderdaad ook wel een, een soort van, ja, een, een, voor sommige mensen een hele goede reden achter. ja Nu uh, is dit dus trending topic. Je zegt het al, uh, groot in de belangstelling wordt veel over gediscussieerd. Zal het het gedrag van de Chinezen veranderen, denk je? Misschien. Misschien. Ik... ik, ik uh... En een een beetje sceptisch. Maar wat nu wel een interessante ontwikkeling is, is dat de provincie Guangdong, dat is de plaats de provincie waar dat plaatje in ligt, waar die, waar die, die peuter is aangereden, die denkt er nu over om een wet te introduceren die mensen dwingt om anderen in nood te helpen. Dus wie weet is, dat, uh, dan misschien, is dit dan misschien toch de katalysator voor uh, zo'n ontwikkeling. Het zou niet de eerste keer zijn. Er is ook een zaak geweest op een gegeven moment waarbij uh, iemand met uh, te veel op uh, achter het stuur zat. Nou ook zo'n, uh, en, en iemand doodreed en ook zo'n vreselijke commotie veroorzaakte. En dat heeft geleid tot een wet uh, die, het verbood, uh, die, uh, die het mensen dus verbiedt om dronken achter het stuur te kruipen. Dus wie weet, uh, maar ik denk dat het eerder inderdaad langs de wettelijke weg moet worden ge ge ge gezocht dan, dan, dan op een andere manier. Floris Harm, buitenlandredacteur, voormalig correspondent in China... over de dood van de tweejarige Peuter uh, Wang Ye. Vorige week overreden door een auto twee keer en niemand deed iets. Uiteindelijk één iemand wel. En nu is er veel discussie in China. Misschien is haar dood niet voor niks. Einde van dit NOS Radio 1 journaal. Het is half tien. De KRO gaat verder op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen, Carol Jan de Zwart. Goedemorgen, Marcel. Wat gaan jullie doen? De Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst... heeft de, de Nederlandse regering al vanaf het einde van de jaren negentig... meerdere malen gewaarschuwd voor terroristische dreiging. Maar de verschillende kabinetten hebben die waarschuwingen in de wind geslagen... En grote gemeenten overwegen een gezamenlijk beleggingsfonds op te richten. De zogenaamde 100.000-plus gemeenten... dat zijn gemeenten met meer dan 100.000 inwoners... willen op die manier geldschieters lokken voor grote projecten. Vraag is, is dat wel zo'n handig idee? Want het ja. gaat nou niet echt heel <laughs> erg lekker op de beurs. Dat ze over het rendement nadenken. Ja, ze gaan ook pensioenfondsen oproepen. Nou, ik ben benieuwd of die enthousiast zijn. Dit en meer hoort u allemaal straks in KRO Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien met Jan van der Putten. Radio 1, het NOS-journaal. De stroomstoring die vanochtend een deel van de Betuwe heeft getroffen is voorbij. De eerste huishoudens hebben weer stroom en de rest volgt snel, zegt netbeheerder Tennet. Rond 7 uur vanochtend kwamen zo'n 100.000 huishoudens in het gebied rond Tiel en Geldermalsen zonder stroom te zitten. En die storing had ook gevolgen voor het treinverkeer. Saaptopman Muller zegt dat hij een overnamebod van twee Chinese investeerders heeft afgeslagen. Het bod zou het einde van Saap hebben betekend, volgens Muller. Gisteren ging Saap wel in zee met een Amerikaanse investeerder die 43 miljoen euro in Saap steekt.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 En in een ziekenhuis in Amerika is rockfotograaf Barry Feinstein overleden. Feinstein maakte vooral foto's van platenhoezen. Zo is de cover van Bob Dylan's The Times They Are A Changing van zijn hand. En hij maakte ook hoezen voor George Harrison en Janis Joplin. Barry Feinstein was 80 jaar. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB-verkeersinformatie ah, met files in Zuid-Limburg. Op de A2 vanuit de Eindhoven naar Maastricht... staat tussen Maastricht-Aken Airport in Maastricht 6 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A79 vanuit Heerlen. Tussen Meers en het knoppunt Kruisdong 3 kilometer. In het Westland is er een ongeluk gebeurd op de N213. En daarom is die weg tussen Naaldwijk en Westerlee in beide richtingen dicht. En dat blijft zo de hele ochtend.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 Grote gemeenten willen speculeren op de beurs. Waarschuwingen van de AIVD voor terroristische dreiging zijn jarenlang genegeerd door de regering. De VN-veiligheidsraad kiest vijf nieuwe leden in geheime stemming en het ochtendhumeur van Siska Dresselhuis. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Sander Barteling is vanochtend in Goes. En dan kunt u altijd reageren op deze uitzending via de mail uh, goedemorgennederland.kro.nl En Sander Bartling hoort u zometeen vanuit Goes. Grote gemeenten overwegen een gezamenlijk beleggingsfonds op te richten. De 100.000-plus gemeenten willen op die manier geldschieters lokken voor grote projecten. Goedemorgen, Staf de Pla, voorzitter van de 100.000-plus gemeenten. Nou, er is geen voorzitter wel, maar toch goedemorgen. Oké, okay, wat bent u dan? Nou, gewoon een van de... Ik ben wethouder van Financiën Eindhoven. En dus een van de deelnemers aan het overleg. U dacht, het gaat zo lekker op de beurs. Dit is het moment om een beleggingsfonds te beginnen. Nou, ik heb ook maar ook ernstig bezwaar tegen hoe we net aangekondigd werden. dat de gemeentes gaan uh, beleggen op de beurs. Ja. De achtergrond is dat uh, we hebben allerlei uh, gebiedsprojecten. Het van woningbouw tot uh, opknappen van binnensteden. tot uh, bedrijfstreinen voor high-tech industrie. En uh, tot vroeger deden wij als gemeente gewoon dat, deden de investeringen. en dan wachtte je af tot er ergens een koper kwam. en dan uh, ging het vanzelf. Ja. Nou, Die tijd is voorbij, dus moet je naast dat je de eindgebruiker, dus niet alleen eh, zeg maar wie gaat dadelijk op dat terrein of in dat gebied werkelijk het, de, de, de gebouwen gebruiken, die moet je bij projecten betrekken, maar wij zijn ook op zoek naar externe financiers. En eh, toen zijn we zelf naar een pensioenfonds gestapt, want dat was een heel mooi project. Waar we dachten dat, dat is zeer interessant is om je, premie, je pensioenpremie in te beleggen. Want tenslotte moeten we ons pensioenwereld ook eh, wat opleveren om over tien jaar ook pensioen te krijgen. Eh, en toen zei ze, ja maar doe niet in, in één project. Eh, dan moet je een veel groter aantal projecten bij elkaar halen. Toen dacht ik van, nou misschien moeten we dat dan maar zelf gaan proberen. En kijken we op die manier wel eh, financiers vanuit eh, we de pensioenwereld eh, bij kunnen betrekken. Dus het plan is eigenlijk gewoon om sponsors te zoeken voor grote projecten? Nee. Pensioenfondsen zijn geen, geen uh, liefdadigheidsinstellingen die, die sparen. Dus wij betalen als uh, uh, u en ik en iedereen in Nederland die pensioenpremie betaalt, ja. stopt het in een potje en dan moet het pensioenfonds beleggen, zodat als wij daar met pensioen gaan... Dat het geld waard geworden is, dat het ook om een pensioen betaald kan worden. Dus moet het geen liefdaardige instelling zijn, moet het gewoon een fatsoenlijk rendement opleveren. En wij denken dat die projecten het wel degelijk kunnen doen, als ze, als, als de, ja, dat ze het rendement op kunnen leveren. En dus proberen we ze te interesseren. Toch begrijp ik het niet helemaal. U gaat geld ophalen bij pensioenfondsen. Wat, gaat dat geld direct naar die projecten toe? Of gaat u het beleggen op de beurs en gaat u met het rendement die projecten financieren? Nee, nee, nee. nee. Het gaat het? dat je gewoon, dat pensioenfondsen, die hebben ook, dat is ook nu, hè, pensioenfondsen doen een deel aandelen, een deel aan obligaties, ja. een deel zijn ze eigenaar van bedrijven, maar ze hebben ook vaak uh, beleggers in vastgoed. Nou, het gaat erom dat vastgoedzoekers in in de wereld. En we hebben ook vastgoed in Nederland liggen. En we willen dus het deel wat ze nu beleggen in vastgoed ergens anders... willen we kijken of dat ook aantrekkelijk voor ze is om in Nederland, onder andere in Eindhoven, daarin te beleggen. Dus iets anders. Wij gaan zelf niet beleggen. We proberen dus de pensioenfondsen, die doen ook een deel van hun geld beleggen in vastgoed. Mm -hmm. En we willen dus vastgoedfondsen aanbieden, vastgoedprojecten aanbieden en in één mandje stoppen. Zodat pensioenfondsen ook in Nederland de gelegenheid hebben om meer in vastgoed te investeren. En we ja. gaan dat onderzoeken of dat kans is. Misschien een betere beleg voor die pensioenfondsen dan de beurs op dit moment, hè? Kijk, je moet altijd, uh, je moet als je, goed, ik ben zelf geen beheerder van een maar je moet altijd je, je geld moet je verdelen als, uh, als je moet beleggen. En uh, op dit moment is de beurs beroerd. Uh, maar op dit moment is het op hele plekken beroerd. Uh, maar je moet altijd uh, spreiden. En een van die uh, beleggingsfondsen uh, is vast goed. Nou zitten die pensioenfondsen niet heel erg lekker bij kas op het moment? Nou ja, het punt is, ze hebben uh, elk jaar, er worden we voor miljarden nog aan premies door ons allemaal betaald. En het moet allemaal een plek vinden om uh, renderend belegd te worden. Want ze moeten tenslotte, uh, uh, ze hebben niet acute geld nodig, maar ze hebben... Uh, wat we over tien jaar met steeds meer mensen met pensioen gaan... Oh ja, hebben kun je dus tien ze jaar hebben een dekkingsprobleem. En dat houden we nu al, tellen we nu al bij elkaar op. En daar maken pensioenfondsen zich terecht zorgen over hun situatie. Nou zeggen we steeds projecten. Wat zijn het eigenlijk voor, uh, nou, voor projecten dan? Nou, bijvoorbeeld bij ons in Eindhoven gaat het om een vlakbij het, uh, het vliegveld. Uh, Wel uh, de zeg maar, high-tech bedrijven. Die zijn allemaal mkb bedrijven tussen de zeg maar, 50 en 200 300 medewerkers. Dat zijn nu vooral toeleveranciers aan ASML. Dat is de grootste uh, chipsmachinefabrikant van de wereld die in, in de buurt van Eindhoven staat. Die bedrijven die hebben allerlei klanten al over de wereld. En door bij elkaar te gaan zitten kunnen ze... Allerlei dure voorzieningen die ze nodig hebben, samenbouwen, bespaart kosten. Tweede is dat de innovatie gaat tegenwoordig steeds sneller. En dat kan je niet als je eigen bedrijfje bedenken. Maar dan moet je met andere bedrijven samenwerken. Door dus samen op één bedrijfstrein te gaan zitten, gaat dat sneller. En voor zeg maar, klanten uit heel de wereld die ze hebben... is het van belang dat, ze, dat die klanten zien, we zitten niet op één plekje... maar we zijn een samenwerking van, van, van bedrijven, dus dat geeft vertrouwen. En voor de medewerkers van de toekomst is het ook belangrijk... om op een heel aantrekkelijke plek te zitten... en niet in allerlei uh, achter, achteraftreintjes. Dus dat is het idee om dat daar te ontwikkelen. En dan moet je dus aan de ene kant moeten die bedrijven meteen van tevoren investeren... en aan de andere kant de gemeente, maar tot derde... is dan ook hebben we nog uh, uh, andere financiers nodig. En degene waar het uiteindelijk allemaal om draait en waarvoor u dit doet... wat heeft hij daaraan Namelijk de burger Banen in Eindhoven. En de economie in Nederland leeft, iedereen heeft zijn mond vol over kennis-economie. En, economie. en die, die hebben ze bij ons in Eindhoven. Wat die, is, is dat speelt een belangrijke plek in de Nederlandse economie. En dan is het heel erg belangrijk dat bedrijven die daarin voorop oplopen, dat die zich verder kunnen ontwikkelen. Want dat zijn de banen van onze mensen van, van vandaag en morgen. En dat is het belang van de burgers waar, waar ik me druk over maak. En de investeerder, wat heeft u die te bieden? Dus die pensioenfondsen? Nou, wat, die zou dan een, een redelijk rendement op zijn investering moeten krijgen. Een redelijk rendement? Ja, en bedoel, Hoeveel, bedoel, net als u uw pensioen, uh, bedoel, u betaalt ook netjes pensioenpremie, en u gaat ervan uit dat uw pensioenfonds netjes belegt... En uh, zodat u uw spaarcenten genoeg oplevert dat u later uw pensioen heeft. Ja, welke en, pensioenfonds hebben al enthousiast gereageerd op dit plan? Uh, nog niet, want wij zijn eerste, we, uh, verder, dus in, uh, we zijn eerst moeten we het zelf verder. We hebben bij elkaar geweest, hebben we hebben verschillende ideeën ontwikkeld hoe oh, wij onze financiën op orde moeten krijgen, want dat is noodzakelijk. Ja, bezuinigingen hè? Uh, ja, dat is één. Maar je moet ook uh, daarnaast kijken hoe je op een andere manier toch projecten. <coughs> Sorry, uh, door kan laten gaan, want het gaat tenslotte. Dus je moet ook in crisissen, moet je je wel blijven voorbereiden op de toekomst. Ja. Je moet niet alleen in een hoekje gaan zitten en bezuinigen. Maar je moet nadenken van hoe maken we onze, onze regio sterker... zodat we uh, onze, onze inwoners ook in de toekomst werk kunnen krijgen. Welke en pensioenfondsen uh, enthousiast zijn, dat weet u nog niet. Maar u weet natuurlijk dan wel, want u heeft dus overleg gehad... welke andere grote gemeenten uh, ook enthousiast zijn... en ja. misschien ook wel niet enthousiast. Nou, we waren met een uh, een met, met, met, met, met, Ongeveer 18 steden, maar uh, dus st steden als Breda, Tilburg, Den Bosch, Arnhem, uh, Den Haag, Utrecht, Amsterdam, die waren uh, enthousiast. Dus we gaan het onderzoeken en dan gaan we kijken of het, uh, of het werkbaar is. En dan komen we dit voorjaar, uh, zullen we dan uh, fondsen benaderen. En als het niet werkbaar is, dan moeten we er iets anders bedenken. Want het ja, is wat toch belangrijk voor, uh, voor, voor onze mensen, dat er die banen en die, die uh, industrie met toekomst, dat die in Nederland blijft. Ja, goed, nou we gaan het horen dan dus uh, in het voorjaar. Dank u wel, Staf ja. de Plaat, wethouder uh, in Eindhoven dus. Ja. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws... dat u in het bijzonder interesseert. Minister Opstelten van Justitie heeft de top van het OM... op het matje geroepen over het vrijuitgaan van de duizendste zakkerrolster. Om hun duizendste vangst te vieren... hingen agenten als grapje een bordje op haar rug met het cijfer duizend. Nou, die actie leidde tot commotie... en het OM besliste vervolgens haar zaak te seponeren. Mag Opstelten zich hiermee bemoeien? Want het Openbaar Ministerie is toch onafhankelijk? Hoogleraar Roel Schutgens, staatsrecht, heeft het antwoord. Er is wel scheiding der machten in Nederland, maar die geldt tussen de minister en de rechter. De rechter is een onafhankelijke staatsmacht en dat wil dus zeggen dat de minister van Justitie hem. ...geen bevelen mag geven en dat de minister van Justitie dus ook niet... ...in het parlement kan worden aangesproken op concrete beslissingen van de rechter. Eh, het openbaar ministerie, dat wordt wel genoemd de staande magistratuur... ...en die, kun je dan, die wordt dan wel in naam soms tot een rechtelijke macht gerekend... ...maar daar geldt voor dat de minister aan het openbaar ministerie... ...en zelfs aan individuele leden daarvan concrete bevelen kan geven. Dus hij kan opdracht geven aan een officier van justitie om wel te vervolgen. En het gevolg daarvan is dat hij ook in het parlement kan worden aangesproken op zijn management van het openbaar ministerie. Nou is dat natuurlijk wel een paardenmiddel, dus een concrete opdracht. En dat doet de minister dus ook maar heel weinig. Maar hij heeft dat in theorie altijd achter de hand. En dat is ook de reden dat hij in het parlement kan worden aangesproken op het beleid van het openbaar ministerie. Opstelte mag zich daar dus wel degelijk mee bemoeien. Het antwoord kwam van uh, staatsrecht Roel Schutgens. Als u een vraag heeft bij het nieuws, kunt u ons mailen... Nederland@kro.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we terug naar Goes. Daar is, als het goed is, Sander Bartling. René Saat staat in zijn rolstoel geparkeerd voor de regiotaxi. Zo'n connection busje. Uh, waar moet u straks naartoe? Nou, ik ga zo naar Middelburg... Want er is een uh, hele interessante lezing in de bibliotheek, de Zeeuwse bibliotheek. En wat gaat u dit u kosten? Nou, dat is een probleem. Nu valt het nog wel mee. Nu uh, ben ik voor een paar euro uh, heen en weer. Maar vanaf volgend jaar gaan die kosten drastisch omhoog. Ja, met 600 procent heb ik begrepen. Hè? Van 18 cent per kilometer naar 1,30. Dat is omdat de WMO-kosten uit de hand lopen. De gemeentes krijgen minder inkomsten van het Rijk. En u maakt bezwaar daartegen. Hè? Waarom? Ja, zeker. Ik vind uh, op deze wijze wordt er een soort rechtsongelijkheid gecreëerd. Ik vind dat de kosten die mensen zoals ik in onze situatie hoogheid kunnen hebben dat die eigenlijk gelijkgeschakeld worden met de kosten van openbaar vervoer. En nooit hoger mogen zijn. Als ik nu een ritje heen en weer naar Middelburg moet doen, dan ben ik dik 50 euro kwijt. Terwijl met openbaar vervoer ben ik misschien 10, 12 euro kwijt. U zit ook in het platform voor mensen met een functiebeperking in Goes. Um, nou geldt deze maatregel, of nou gaat deze maatregel... vooral gelden voor mensen die zitten op meer dan 150% van het uh, bestaansminimum. Als ik zo naar uw huis kijk en ook een beetje naar uzelf... dan denk ik dat u daar makkelijk overheen komt. Dan kunt u best betalen. Klopt, ik kom daar inderdaad uh, overheen. Het is alleen zo dat deze, juist deze doelgroep die heeft een enorme stapeling van kosten. Er komen allerlei eigen bijdragen, allerlei ziektekosten die niet meer vergoed gaan worden. Die zijn allemaal, ook de fiscale mogelijkheden, zijn allemaal weggehaald. En op deze manier ja, krijg je een enorme uh, toename van kosten... Ja, waardoor je eigenlijk een aantal van de zulke ritjes niet meer zou kunnen maken. Want het is echt, dat loopt enorm in de papieren. Wat, wat wilt u eraan doen? Wat gaat u eraan doen? Nou... Um, wat wij gedaan hebben vanuit het platform is een uh, schrijven richten aan naar het college en naar de gemeenteraad met het verzoek of ze met de gezamenlijke uh, gemeenten rondom de Oosterschelde, dat zijn uh, zeven gemeenten die gezamenlijk deze maatregel hebben bedacht, dit enorme verschil van 18 cent naar 1,30 euro. Of ze dat willen heroverwegen en daar en het liefst helemaal willen afschaffen. Dan zie ik C ben ik heen en weer dadelijk 70 euro kwijt. Ja. Alleen om familie te bezoeken en koffie te drinken. Ja. Dat is abnormaal. Wat denkt u? Gaat die, gaat die bezuiniging door of kunt u hem nog stoppen? Ik verwacht dat ze uh, beseffen dat de maatregel eigenlijk zijn doel voorbij schiet. Als deze wordt doorgezet, dan zullen een heleboel mensen niet meer actief kunnen zijn zich niet meer kunnen ontplooien, niet meer naar lezingen of cursussen gaan... en zullen heel moeilijk meer kunnen recreëren in de omgeving. Nou, geniet er dan nog maar even van, zolang het nog kan. Veel sterkte en een prettige reis zo direct. Een duur reisje, dat wel. Vanuit Goes was dat Sander Bartling. Straks omstreden kandidaten voor de VN-veiligheidsraad. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1997. Art, grenzen proberen te verleggen, niet oppervlakkig zijn. En zo moet hij blijven. Het was een man die van zijn hart geen moordkuil maakte en helemaal niet van gedoe hield. Die eigenschappen kwamen goed te pas toen P van de Aar Maarten van Tra na de veelbesproken IET-affaire voorzitter werd van de parlementaire enquêtecommissie Opsporingsmethode. Tom de Graaf was destijds vicevoorzitter van die commissie. Hij vertelt over zijn leven en tragische dood vandaag, precies 14 jaar geleden. Het is niet voor niks, het hebben we ook niet toevallig gekozen, dat we spreken van een crisis in de Opsporing. Maarten van Tra had een reputatie van scherpzinnigheid. Iemand die, die echt tot, uh, tot het gaatje kon gaan om achter de waarheid te komen. Dat deed hij in de buitenlandse politiek. Dat had hij ook vroeger als journalist gedaan. Als secretaris buitenland van de Partij van de Arbeid. En hij deed het dus ook in het parlement. En daarom was hij eigenlijk ook buitengewoon geschikt als voorzitter van de enquêtecommissie. Er is meer aan de hand dan een incident. Er moet anders gewerkt worden. Om te zien of de politie en justitie... ...methoden toepassen die door de beugel kunnen... ...maar die ook misschien aanleiding moeten zijn... ...tot nieuwe wetgeving moet je ook wel... ...tot een millimeter precies weten... ...wat spoken ze dan uit? En dat komt Maarten als de beste. heeft ook de verhoren... Uh, ...vertreffelijk geleid... ...negen weken lang in de... Uh, ...nou ja, in het publieke licht... ...met de televisiekamera's op... ...hebben we die, uh, die enquête voor gedaan... ...en Maarten deed dat fantastisch... ...werd soms ook best uh, lastig gevonden... ...omdat Maarten... Uh, ja, Soms humeurig kon zijn. Uh, soms ook wel erg dominant kon zijn. Dat leefde ook wel schreeuwen op bij andere Kamerleden. Er zaten veel nieuwe Kamerleden in de enquêtecommissie. die zich ook wel een beetje overdonderd voelden door de dominantie. en de ervaring en de, de kracht van Maarten. En als vicevoorzitter moest ik dat een beetje af en toe. Uh, een beetje bemiddelen. Maar uiteindelijk, ik heb anderhalf jaar ongelooflijk hard met Maarten gewerkt. Ongelooflijk veel van hem geleerd. En Uiteindelijk ook iets van een, uh, ja, van een warme uh, vriendschappelijke band. Ook wel eens ruzie gehad en er is ook wel eens met deuren geslagen. Maar bij, uh, uh, bij een commissie en bij een, een groep waar het knettert, ook van inspiratie, betekent het ook af en toe dat we even de, de vlammen het pand slapen. Dat is niet erg. De grote vraag blijft of justitie na de IRT-affaire en de nieuwe regels van Vantra de grote drugsbase ook echt veroordeeld krijgt. Kijk, de, die enquêtecommissie is inmiddels meer dan, uh, dan 15 jaar geleden. En um, daar is vervolgens wetgeving uit voortgevloeid. Er is nog eens een keer een commissie Kalsbeek geweest die nog eens heeft gekeken hoe staat het nu hè, met een soort nieuwe uh, stand van zaken. En of je nou 15 jaar later kunt zeggen van nou alles wat die enquêtecommissie heeft gezegd dat is ook werkt tot in de puntjes vervolgens geregeld nee. Maar iedereen die er toen bij heeft bijgedragen, naar maart in de eerste plaats, had daar heel tevreden mee kunnen zijn. Ik hoorde het, eh, ik geloof in het begin van de avond. Ik kreeg een, een, ik geloof een telefoontje en het begon met de pers. Die zei van: we, we horen dat er een ongeluk is geweest. En Maart van Traan zou bij zijn betrokken. En nou ja, vervolgens kwam het bericht dat hij zou zijn overleden. Er zijn natuurlijk altijd mensen geweest die, omdat het vrij kort na die enquête was. en die enquête ging over georganiseerde criminelen. en de bestrijding van die georganiseerde criminaliteit, hebben gedacht dat daar dus ook een link een causale relatie mee zou zijn, alsof daar een aanslag zou zijn gepleegd. Er is nooit enig bewijs voor geweest. En ik geloof ook dat we dat echt naar het land der fabelen moeten verwijzen. En het blijft je bij als iemand die niet vergeten kan worden. Um, als een uniek persoon. Hij was een beetje zoals je zelf zou willen zijn in de politiek. We stonden stil bij het overlijden van Maarten Vatra... die voorzitter was van de parlementaire enquêtecommissie op sporingsmethode. Hij overleed vandaag, precies 14 jaar geleden. Nederlands bandje Hype met Don't Give Up Army. Het is acht minuten voor tien. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... kiest vandaag in een geheime stemming... vijf nieuwe leden voor de VN-veiligheidsraad. Die raad bestaat uit vijftien leden, vijf permanente... en tien niet-permanente leden. Goedemorgen, Robert van der Roer, diplomatiek expert. Goedemorgen. Wie zijn de kandidaten? Uh, dat zijn er in totaal negen voor vijf zetels. Mauritanië, Marokko en Togo namens Afrika... Kyrgyzstan en uh, Pakistan, of Kirgi moet je zeggen. En Pakistan namens uh, het Aziatische uh, deel van de wereld. En namens Oost-Europa, Azerbeidzjan, Hongarije en Slovenië. En dan nog Latijns-Amerika heeft als kandidaat, als enige kandidaat, Guatemala. Ja. Nou, gebeurt dit in een geheime stemming? Kun je iets zeggen over wie er dan ook echt kans gaan maken op zo'n zetel? Ja, ik heb gisteravond nog even met wat mensen in New York gesproken, wat uh, diplomaten die dit op de voet volgen. Uh, Pakistan gooit uh, hoge ogen. Uh, dat Guatemala ook. Die, omdat hij de enige kandidaat is van dat continent... Uh, ja heeft hij dus een, een free ride. Die wordt het gewoon. Ja En dan uh, van, de van de Afrikaanse kandidaten... Hè, dus drie, Mauritanië, Marokko en Togo... Uh, zijn uh, een diplomaat tegen mij. Ja, Marokko en uh, Togo maakt wel kans. Hoewel Marokko weer geen lid is van de Afrikaanse Unie. Dat is ligt wel weer gevoelig. Ja, en uh, Nederland hoopt natuurlijk dat Hongarije het wordt. Maar Azerbeidzjan en Slovenië zijn ook uh, kanshebbers. Dus uh, waarom is het hoopt Nederland dat Hongarije het wordt? Ja, Europese Unie, dicht bij huis, bekend volk. Ja. Zo, het, het is allemaal... Er zit geen groot concept achter, karl joh uh, Oké, okay. Wa waarom is die stemming uh, geheim? Als er toch niet zo'n enorm concept nou, uh, Nee, Nee, voor Nederland. Hè, nou, ik bedoel, het is gewoon dicht bij huis. De Hongaren kennen we. En, en, en, ik denk dat... Mm -hmm. uh, de mensen uit Azerbeidzjan wat, wat vreemder volk is. Die hebben ook niet eerder gediend in de, in de, in de raad. Uh, dus, uh, jouw vraag was... Waarom die stemming geheim is? De stemming is geheim omdat... Ja, je gaat niet zeggen op wie je stemt. Omdat je dan jezelf blootgeeft. En dat is, dat is pijnlijk... Uh, van die 133 lidstaten in de VN moet twee derde moeten jou steunen. Wil je, die, wil je die zetel krijgen? Ja, Uit een soort diplomatieke discretie is dat zo afgesproken ooit. Ja, dat is de code. Uh, ja. Deze kandidatenlijst is niet geheel onomstreden, kun je zeggen. Hè? Ik noem even Pakistan. Ja, even. Het is de, de, de, de ter, een van de grootste terreurhaarden ter wereld, dat wil zeggen. Ja. <laughs> en de Pakistani doen, uh, doen al uh, heel lang hun best om hun zonnigste gezicht op te zetten. Ze geven recepties in New York aan de lopende band, bij wijze van lobby. En uh, nou ja, het is een land met kernwapens. Het is een, enerzijds is het een bondgenoot van het Westen op papier. Anderzijds was het de thuishaven van Bin Laden jarenlang. Dus het ligt omstreden. Uh, Gisteravond uh, verzuchtte een diplomaat tegen mij: zat Musharraf er nog maar, want die kon de boel een beetje houden. Nou, dat deed hij ook niet met zachte hand. Nee. Uh, ja, zo gaat het er met dictators. Uh, uh, maar ja, Pakistan, uh, ja, je, je, kunt, je, je moet ze in, in de armen sluiten... want dat gaat nu eenmaal niet anders. Je, je, je zult met ze moeten dealen. Dus uh, wie weet dat als Pakistan lid wordt van de Veiligheidsraad... dat langs die weg uh, de internationale gemeenschap nog druk uit kan oefenen... om meer uh, aan terreurbestrijding te doen. Hoe belangrijk is het voor die landen, want Pakistan wil dus blijkbaar heel erg graag... Uh, gezien ja. het aantal recepties dat ze geven Zeker. Uh, in New York. Ja. Uh, hoe belangrijk is het om in die Veiligheidsraad te komen? Wat is het belang? Nou ja, kijk, er is al jaren, al decennia lang is er discussie over die Veiligheidsraad, over die samenstelling. Met name die permanente vijf leden. Daar zijn boekenkasten vol over geschreven. Dat het anders moet. Dat het absurd is dat de vijf winnaars van de Tweede Wereldoorlog nu al ruim 50 jaar, 60 jaar die Veiligheidsraad domineren met een vetorecht. En dat daar ook, daar ook India bij moet, bijvoorbeeld als opkomende economie. En ook Brazilië, hm. en ook Egypte, en misschien ook wel Nigeria. Nou, daar hebben, nee, ik zou durven zeggen, inmiddels bijna tientallen commissies hun, op, hun tanden op stuk gebeten. Is niet gelukt. Dat wil zeggen dat als je toch in die Veiligheidsraad komt, je toch aan, mee aan tafel zit van wat ooit bedoeld was als een wereldregering... He, uh, nu zit Bosnië er bijvoorbeeld in. Nou ja, daar, daarmee kun je ja. jezelf als klein als land als profileren tussen de grote. Ja, opvallend is trouwens, eh, Libië was ook eh, in 2009 nog lid. Nou, ook niet bepaald. Ja, we weten er alles van, een regime met een schoon blazoen. Heeft dat lidmaatschap van Gaddafi nog wat betekend eigenlijk? Nee. Dat, uh, dat heeft eigenlijk helemaal niks betekend. Ik denk dat eigenlijk uh, uh, uh, <laughs> niemand meer herinnerd wil worden aan, aan, aan, aan wat Libië gedaan heeft binnen de uh, VN, onder. Uh, Gaddafi. En uh, in die zin is zijn, zijn, ja, zijn overlijden gisteren voor veel landen een zegen. Ja. Dat, uh, dat niet bekend gaat worden hoe diep die band overigens was. Nee, ja. nou, misschien is het aardig om een keer uh, uit te zoeken. In ieder geval kiest vandaag dus de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in een geheime stemming. En dat is de code 5 nieuwe leden voor de VN-veiligheidsraad. Dankjewel, Robert van der Roer, diplomatiek expert. We zijn zo bij u terug na het nieuws van 10 uur met Jan van der Putten. Tot zo. Vandaag vanuit De Kroon in Amsterdam. Vrijdagmiddag live. Goede Liekens, onvermoeibaar strijdster voor goede seks. Harry de Winter over de tv-kanon en de televisiering. De kolom van Bert Brussen, de sportwerk van Erben Wennemars. En live muziek van Kim Hoorweg. En u bent ook welkom. In De Kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij... Vrijdagmiddag live. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 Ga voor meer informatie naar peugeot.nl. Dit is Radio 1.